Een zwaar auto-ongeluk op de A59 bij Waalwijk vannacht. Volgens regionale media zijn er drie gewonden... van wie één in kritieke toestand. Volgens de NOS zou een persfotograaf een dode hebben gezien. Even voor het ongeluk was er een melding over een spookrijder. Politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken heeft. Het kan nog lastig worden voor wintersporters... om naar de Oostenrijkse plaatsen Lech en Thurs te reizen. Een lawine heeft namelijk de Arlbergpas geblokkeerd. Ook de plaats Stuben is niet bereikbaar, juist op het moment dat we in ons land de voorjaarsvakantie hebben. In de loop van de ochtend wordt gekeken wanneer de wegen weer open kunnen. Bij de sluitingsceremonie van de winterspelen vanavond dragen de schaatsers Xandra Velseboer en Jorrit Bergsma de Nederlandse vlag. Velseboer won twee keer goud, Bergsma één keer en een keer brons. De sluiting is vanavond in een amfitheater in Verona. Team NL heeft twintig medailles gewonnen, waarvan de helft goud.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 Muziek, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Je hoort het al in het nieuws van Roland, uh, Ronald. Er is een uh, ernstig ongeluk gebeurd op de A59 van Den Bosch naar Breda. Daarom is er een omleiding ingesteld ter hoogte van knooppunt Empel. Moet je richting Breda of Antwerpen, dan volg je het beste Eindhoven en Tilburg. Dan ga je over de A2, de A65 en de A58. Zaterdagochtend. Goedemorgen. Zometeen de Fornan Blanc. What's up? Hoor je meteen naar David Greta En see ya. Get a bat, creepy heel of hope, for a destination... zover. Excuus Ineke, het is inderdaad zondagochtend. Het is niet zaterdag. Geen stress. Ja, ik heb blijkbaar gezegd dat het zaterdagochtend is. Dat appt Ineke. Ik denk dat ik nog een beetje in een jetlag zit. Ik was gisteren uit lunchen gegaan met een vriendin. Kijk, mijn wekker gaat op zaterdag en zondag om 4 uur. Dus ik was na de uitzending uit lunchen gegaan met een vriendin. Dat was echt heel gezellig. Wijntje erbij gedronken. En toen ik thuis kwam, ja, toen ben ik echt ingestort. Zo moe. En toen ben ik dus gaan slapen. Ergens in de middag. Ik weet niet hoe laat ik ben gaan slapen. Maar wat ik wel weet is dat ik om half zes. Half zes. S'avonds wakker werd. Ach. Met een jetlag. En blijkbaar is die nog niet helemaal weg. Het is vandaag 22 februari. 10 minuten over zeven om precies te zijn. Het is de geboortedag van een man die zelf in zijn leven niks in de muziek heeft gedaan, maar die toch twee grote hits textueel heeft beïnvloed. Zijn naam is namelijk te horen in Wat's Gebeurt van van tegenwoordig. Twee gezichten, één formule als Laura en nick. En misschien heb je afgelopen carnaval nog wel deze staan brullen. van Nicky Lauda. Hij werd op deze dag in 1949 geboren. En hij uh, leeft inmiddels niet meer. Maar het was wel echt een uh, Formule 1 legende... die ooit bijna om het leven kwam in een vreselijk ongeluk. En zes weken later zat hij alweer in een raceauto. Hans Klok is trouwens ook jarig vandaag. Dus uh, gooi je haar in de wind vandaag, ter ere van Hans Klok. En dat kan ook prima, want uh, nou, waar je gaat het wel. Matige tot krachtige zuidenwind vandaag... Maar ook deze zondag weer dubbele cijfers op de thermometer. En dat is echt heerlijk. En met het risico dat ik nu echt als een oma klink... de krokusjes komen alweer op in de natuur. Hè? Dus we zijn er echt bijna nog heel even volhouden. En dan is het voorjaar. Deze nieuwe single van Fleming en Meteor... die klinkt in ieder geval al als de lente. Op 13 in de top 40 momenteel. Niet nodig is dit op Kier Music. Goedemorgen. Liggen in de pep.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 That's me. en een heerlijke sound. Ik vind het echt zo fijn. Ik kan me voorstellen dat dat uh, inderdaad heerlijk, heerlijke muziek is om de koeien op te melken, Martijn. Dat heeft hij namelijk, dat hij de koeien op het melken is met Q-music aan. Hoop dat de koeien er ook van genieten. Marianne die hebt, goeiemorgen Jorien, ik ben alweer vroeg aan het wandelen. Ik heb er al acht kilometer op zitten. Nu nog twee te gaan. Ja. Het is altijd baas boven baas op de zondagochtend. Ik vind het al heel wat dat ik wakker ben op dit tijdstip, maar Marianne is gewoon 10 kilometer aan het lopen. William is uh, aan het verhuizen. Afgelopen week de sleutel gekregen. Nu alle meubels erin. Gefeliciteerd William een succes. José, ja ook weer zo iemand. Die gaat zwemmen op de zondagochtend. Fijne zondag allemaal. En Werner die reageert nog even op mijn verhaal over dat het voorjaar eraan komt. Die zegt: uh, Goedemorgen Jorien. Ja, openingstune begint ook weer te lijken op wat je buiten hoort rond deze tijd. Met die vogels erin. Heerlijk, het voorjaar komt eraan. Nou, inderdaad. Ik hoorde van de week ook ineens weer een merel. Toen dacht ik, ja, kom maar op hoor met die lente. Goedemorgen, vroege vogel. Q-music. Q-music. Q-sounds better with you. Beauty queen of only 18. She had some trouble with herself. De soundtrack van je weekend. En zo meteen aan half acht deze zondagochtend ga ik weer op zoek naar dat ene liedje... waarvan jij denkt, hé, hey, dit klopt precies, dit sluit precies aan... bij hoe mijn weekend er momenteel uitziet. Nou, niks is toeval, want dat is precies het doel. Een liedje op de radio draaien aan de hand van jouw weekendplannen. Um, stuur maar via de Cure App die weekendplannen even door. Hoe ziet je zondag eruit? Hoe ben je wakker geworden? Wat zie je nu as we speak voor je? Of wat staat er nog op de planning voor de rest van vandaag? Dan kan ik dus op zoek naar een liedje dat daar goed bij past, wat mij betreft. Ik zal je een voorbeeld geven. 24 uur geleden sprak ik Raquel. Raquel was onderweg naar een hockeyclinic. Die zij had georganiseerd voor 80 hockeykeepers. Die dus een workshop kregen van een oud-Olympisch kampioen. En voor haar, maar eigenlijk ook voor al die 80 keepers, draaide ik deze. Want ja, die hockeyballen, die moet je natuurlijk stoppen voor het doel. Oké, okay, soms is het een beetje flauw, geef ik eerlijk toe. Maar ik doe wel altijd mijn uiterste best. Wil jij ook speciaal voor jou een liedje op de radio? Stuur dan even je weekendpannen via Music App naar me toe.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 Nu bij Vibra. Dat is die vlekkenverwijderaar voor maar 299. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Little Mini.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 Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. De A59 is van Den Bosch naar Breda gesloten... in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Er is daarom een omleiding ingesteld, ter hoogte van knooppunt Empel. Moet je richting Breda of Antwerpen, dan volg je het beste Eindhoven-Tilburg. Dan ga je over de A2, de A65 en de A58. Q-Music, Your Jorien Renkema. Kelvin Harris komt eraan met blessings, meteen na Kensington. q with you. You gotta listen. I won't lose myself. Q-Music, hier de Kelvin Harris met Blessings. Ik zeg goedemorgen tegen Marianne Melle en 130 koeien. De soundtrack van je weekend. Hallo Marian. Goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, jij rijdt nu op de trekker tussen 130 melkkoeien. Ja, dat klopt. Is dat, uh, vast... ja, met zoon. Is dat vaste prik op de zondagochtend, dit tijdstip? Ja, dat is wel vaste prik. Ja, eigenlijk iedere dag. En wat moet er dan uh, gebeuren op dit, uh, op dit moment? Uh, mijn man die melkt de koeien op dit moment en uh, ik zag dat, uh, dat ze gevoerd worden, dus dat ze weer voer hebben voor de hele dag. Oh ja, en wat krijgen ze dan? Wat is hun ontbijt? Uh, ja, eigenlijk uh, is het een combinatie van maïs met uh, bieten en, uh, en uh, gras. Oh ja, er zit niet op zondagochtend een croissantje doorheen. Nee, nee, nee. Inderdaad niet, nee. <laughs> hey, En je zei het al eventjes, je doet dat samen met je zoon. Dat is dus Melle, die ik al even noemde. Ja, klopt. En volgens mij ja. hoor ik hem op de achtergrond. Ja, die is druk bezig met alle knopjes van de trekker. <laughs> want hij is <laughs> nog maar één, hè? Ja, hij is nog maar één. Ja, klopt. Maar ja. dat, dat lijkt me dan wel echt heel bijzonder... dat je dus dan samen met je man en je zoon aan het werk bent... en dat hij dan nog maar zo klein is, maar dat hij er toch al helemaal bij is. En dat hij er helemaal bij hoort. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja, eigenlijk ging hij al mee uh, vanaf dat hij uh, nou, nog geen maand oud was. Dus, ja. Uh, ja, maar, dat... Dat, maar, dat, maar het, het, is, het is ook wel een beetje noodzaak, denk ik. Want jullie zijn allebei aan het werk, dus hij zal ook wel moeten. Ja dat, ja, dat is ook wel zo. Ja, dat is, af en toe is het noodzaak, en, uh, maar goed, hij, hij groeit daar natuurlijk ook wel mee op en ja. uh, dan weet hij ook iets anders. Dus, uh, maar en, goed, er, ik, ja, ik vind het altijd wel een voorrecht, denk ik. Uh. En heb je het idee dat hij het ook echt leuk vindt? Ja, vind het, ja je, kunt, je kunt hem horen als de ja. nu, maar, uh, hij, hij vindt het heel mooi om mee te gaan, ja. En die koeien dan? Vindt hij die ook interessant? Ja, ja wat steeds meer dus uh... ja wat leuk sommige mensen die groeien op met een hond of met een kat maar melle gewoon met 130 melkkoeien. ja ja klopt ja die is het mooi voorrecht ik zat even te denken, wat is nou een goed liedje wat ik voor jullie zou kunnen draaien op deze zondagochtend. En ik hoefde daar niet zo heel lang over na te denken, want er schoot meteen een liedje in mijn hoofd. Uh, een liedje wat je eigenlijk niet zo heel vaak hoort op de radio, dat moet ik er wel bij zeggen. Um, maar dit liedje gaat letterlijk over een jongetje van vijf die met zijn vader op de trekker zit. En die samen met zijn vader hele mooie herinneringen maakt op die trekker. Nou, dat, uh, dat zal er heel goed bij passen. Nou, dat leek mij dus ook. Uh, het liedje heet uh, JCB Song. Het is van Nis Lopi. En uh, ja, het is ook nog eens een heel mooi zondagochtendliedje, vind ik zelf. Dus volgens mij is hij perfect voor jullie. Nou, wij gaan hem luisteren. Succes! Hé, hey, dankjewel. Well, I'm wrong in this jcb i'm five years old my dad's a giant sitting beside me and the engine rattles my bum like berserk while we're singing don't forget your shovel if you want to go and work my dad's probably had a bloody hard day but he's been good fun and bubbling and joking way and the procession of cars stuck Behind, Are getting all impatient and angry, but we don't mind. And we're holding up the bypass. Oh, me and my dad having a top laugh. Oh, whoa. I'm just sitting on the toolbox. Oh, and I'm so glad I'm not in school, boss. I'm so glad I'm not in school. Oh, no. Let the cars pass and pull off again, speeding by this summer green grass. And we're like giants up here in our big yellow digger, like zoids or transformers, or maybe even bigger. And I wanna transform into a Tyrannosaurus Rex and eat up all the bullies and the teachers and their pets. And I'll tell all my mates my dad. A. Only with a JCB and Bruce Lee's Nunshuckers. Yeah. And we're holding up the bypass. Oh. Me and my dad having a top laugh. Oh, wow. Sitting on the toolbox. Oh. And I'm so glad I'm not in school, boss. So glad I'm not in school. And we're holding up the bypass. Oh. Me and my dad having a top laugh, oh, oh, I'm sitting on the toolbox, oh, and I'm so glad I'm not in school box, so glad I'm not in school. Said, I'm Luke on five and my dad's Bruce Lee. Drives me round and his J C beyond Luke on five and my dad's Bruce Lee. Drives me round and it's JC. Beyond Luke on five and my dad's Bruce Lee. Drives me round and his J C beyond Luke on five and my dad's Bruce Lee. Drives me round, and we're holding up the by us. Whoa, me and my dad having a talk life.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 JCB-song van Nislopi. De soundtrack van het weekend van Marianne... die ik net in de telefoon had. Marianne vertelde namelijk dat ze samen met haar zoontje Melle... van één jaar de koeien aan het uh, voeren is. En ja, dit liedje wat je net hoorde... gaat letterlijk over een jongetje dat dus op de, de JCB... de trekker zit met zijn, uh, met zijn vader. Leek me wel heel erg toepasselijk.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 I kick it.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 Het was me er weer eentje afgelopen vrijdag. Mijn collega Stefan Bouwman opende weer de deuren van zijn pianobar. Dat is de plek op Q Music waar echt de grootste artiesten van dit moment langskomen. Om daar samen met Stefan hun eigen nummers live te spelen. Stefan zit dan meestal achter de piano. En dit weekend was Jim Gardner te gast. En Jim Gardner zou je misschien kunnen kennen omdat hij heeft gezongen op deze van Lucas en Steve. Oh my mind is ready. Van Holt was dat. Right there, so wrong, maar deze Jim Gardner die kan het nu ook zonder Lucas en Steve. Want hij heeft een solo single uit die heet Better Man. Die heeft hij afgelopen vrijdag ook live gespeeld samen met Stefan. Dat kun je allemaal terugvinden op de socials van Q Music of op onze website. En die nieuwe single van Jim Gardner die hoor je nu op Q. Prachtig mooi liedje. Hij heet Better Man.